Any place, anywhere. There's a ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een huis in Ijburg in Amsterdam is een dode man gevonden. Zijn dochtertje van 2 is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg om kwart voor 8 vanochtend de melding binnen... ...dat er in het huis iets aan de hand was. Om binnen te komen forceerden agenten een raam. In het huis vond de politie de dode vader en de zwaargewonde peuter. Rita Verdonk heeft in het tv-programma Business Class van RTL... enkele punten uit het verkiezingsprogramma van Trots op Nederland bekendgemaakt. Ze wil de vennootschapsbelasting afschaffen... en de schijven in de inkomstenbelasting vervangen door één vlak tax met één tarief van 25%. Verder wil ze het ambtenarenapparaat met een derde verminderen... ...en het budget voor cultuursubsidies en ontwikkelingssamenwerking halveren. Voor ons Verdonk is het landelijke verkiezingsprogramma bijna af. De Indiaanse autoriteiten zeggen dat bij de aanslag van gisteravond in Pune... ...negen mensen zijn omgekomen. Volgens Indiaanse TV zijn er geen buitenlanders onder de doden. In het restaurant The German Bakery vielen 57 gewonden. Het was de eerste grote aanslag in India sinds het bloedbad in Mumbai in 2008 waarbij extremisten aanslagen pleegden op enkele hotels. In Waarland in Noord-Holland is een stolboerderij door brand verwoest. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een vaccinelichtje. De twee bewoners zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer tien mensen van huizen in de omgeving werden vanwege de rook geëvacueerd. Volgens de politie gaat het nablussen in Waarland nog uren duren. Het tweede deel van de 5 kilometer schaatsen bij de Olympische Spelen... heeft gisteren in Nederland gemiddeld 4,7 miljoen televisiekijkers getrokken. Het aantal kijkers liep sterk op na de gouden race van Sven Kramer... toen het erom spande of hij zijn eerste plaats zou houden. Kort voor 11 uur werd met 5,4 miljoen kijkers de top bereikt. De Olympische 5 kilometer was het meest bekeken programma in meer dan een jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan wat lichte sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 I'm Seems so fun.